Casper Meijer met het NOS-journaal. De VN-ambassadeur van Israël heeft president Biden bedankt... voor het veto van de VS tegen een staakt het vuren in Gaza. 13 van de 15 leden in de VN-veiligheidsraad... stemden gisteravond voor de resolutie... die opriep tot een onmiddellijk staakt het vuren. De VS stemde tegen en Amerika is een van de landen met een vetorecht. Volgens de Israëlische ambassadeur laat het veto zien dat Amerika stevig aan de kant van Israël staat. Hamas noemt het Amerikaanse veto onethisch en inhumaan. Er is een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels voor kunstmatige intelligentie. Na dagenlang onderhandelen werden de EU-landen en het Europees parlement het eens. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. Een aantal vergaande toepassingen wordt verboden. De wetgeving wordt gezien als een cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. Zes Franse tieners zijn veroordeeld tot voorwaardelijke zelfstraffen voor hun rol bij de onthoofding van de leraar Samuel Paty in 2020. De, do de docent geschiedenis werd bij zijn school buiten Parijs vermoord nadat hij in de les Mohammed Cartoons had laten zien. In de klas was een debat over de vrijheid van meningsuiting... Volgens de rechter hebben vijf van de tieners de docent aangewezen aan de dader. De zesde verdachte beweerde dat Patti aan moslimleerlingen had gevraagd de klas te verlaten... voordat hij de tekeningen liet zien, maar het meisje was niet bij de les aanwezig, bleek later. In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. FC Twente tegen Excelsior eindigde in 4-2. Yeah. Soms binnen een kwartier 0-2 voor de Rotterdammers. Maar door een vroege rode kaart voor Excelsior... kreeg Twente alle ruimte om de wedstrijd alsnog te winnen. Het weer vandaag bewolkt en vooral vanmiddag regen. Het wordt 5 tot 11 graden. Vanavond klaart het even op, maar komende nacht weer regen. Morgen overdag toe droog bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu, Toebak Pot leeft. Potverdorie, zitten die gasten van Tobak leeft er nou alweer? Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment, echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Yes, yes. ze kunnen weer. Let it snow. Oh, die zweervolle plaatjes, die gaan altijd zo lekker. Gewoon lekker klinken ook gewoon een keer weer. Hè. Een beetje thuis achter het raam. En, ja. man. Ja, hoi, leuk. Oké, okay, die heeft kleurtjes gekocht. Oh, komt daar de kerstman aan? Ja, dan komt hij dus voorbij, zeg maar. Mm. Leuk hoor. We hebben Sinterklaas net uitgezwaaid. En Santa Claus hebben we ook uitgezwaaid. Ja. God. <laughs> Wat was dat Wat was dat ook weer? Santa Claus, ik kende dat helemaal niet. Dat is een van ander apart uh, eilandpraatje, uh, denk ik. Ja, nou, uh, van Pong Nieuws gingen ze op het eiland. Was het Ameland, gingen ze kijken? Ja. En daar werd dus echt met een auto tegengehouden en werd tegen een auto aangereden en lijkt Omdat... Het lijkt wel zo'n film dat er dan ergens in zo'n dorp, zo'n cult is ofzo. Dat dacht ik ook een beetje ja. aan, ja. Eén of andere uh, IT-film of ja. uh, weet ik veel, van uh, Stephen King of, uh, of komstig, in ieder geval die film. Goed, het is, het is zaterdagmorgen en natuurlijk, ja, kerst gaat beginnen. Dus dan krijg je natuurlijk ook al die uh, muziekjes die voorbij komen natuurlijk. Ja, en we zitten hier in een prachtig versierde studio. Ja. Hoor je jullie mij? Ik, zeg ik het hoor je? je Goedemorgen, ja, Marco. Goeie goeie je, morgen. Morgen. je hebt een ander microfoon gepakt. Jeetje, ik ben al vijf minuten aan het praten, joh. Oh. <laughs> Niemand heeft het voor. Wat voor theorie heb je allemaal de wereld in geslingerd? <laughs> nou, ik ben volgens mij vanmorgen beland in het... Uh, in nou? het kribbe de Jezus uh, In het stalletje, met andere dichtjes. Het ja. ziet nou. er heel gezellig uit, mensen. Het, het, ja. het is, en het is er rond kerst altijd dan Daar kan ik het niet laten om toch even, even, even, even deze plaat te draaien. Kijk. Komt weer op. Dat een Nederlander. Kijk. Dat is niet. is ja. nog steeds. Ik denk dat de microfoon een beetje slecht was destijds. En ik liet het net horen. Maar ik en zeg maar, ik zeg. Dat is de Horst? Ik zei van. Ja, dat is. Dat is. Dat is hem. Dat is, is hem. Jij, het is? Dat, jij het dat is hem. Ja. Dat is Horststoppert. Ja. Oh, echt? Ah, ja. ja. Dat is, die is vroeger. Ja, klopt. Die was uh, een tijdje in Nederland. Oh. En uh, toen heeft hij deze plaat oh, gemaakt. Wat een stem heeft die man. Hè? Ik oh. als die in een koorsting is hij echt wel de aller, allerlaagste bas die er is. Ik dacht in eerste instantie Ron Brandsteder. Dat dacht je echt? Ja. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ron Brandsteder die heeft volgens wel een kerstplaatje gemaakt. Natuurlijk. Ja. Dat kan niet anders. Ik denk je het toch? wel, ja. Nou goed, uh, ja, het was nog een beetje een trieste bericht de afgelopen week. Goedenavond, de eindstreep is bijna in zicht. Ja, eindstreep is bijna in zicht. Op één gaat verdwijnen. Ja, knulligheid dan top in het, in het televisieprogramma natuurlijk. Alle medewerkers, redactie en de presentatoren moesten horen... in de media, en de Volkskrant geloof ik... dat hun programma gaat stoppen over een half jaar. Ja, de stoelendans bij RTL en NPO noem ik het maar. Ja, het, het is echt bizar. En ze waren zelf helemaal ontdaan. is uh, uh, uh, uh, donderen geloof ik... die echt wel in het begin van het uh, televisieprogramma... even een uh, verhaaltje van hoe kan dit zo? En dat wij niet, niks weten. Dat is toch raar, zoveel mensen die te werken... en gewoon aan bezij worden gezet. Ja. Ja, uh, uh, weet je, uh, uh, uh, Galit en Sofie komen dan op dat tijdstip te zitten. Ja, ja. Die, gaan oh, avond, uh, die gaan de avond... Die gaan avond doen. De en dan avond. wordt het nog veel linkser, want daar zijn we mee bezig. Is het links ja. of is het rechts? Ach, ja, ja. <laughs> ja. graag gehoordel. Kijk, kijk. Kijk, kijk, en je nodigt een van de linkse gast uit met een linkse theorie. En dan meteen het hele programma en die hele omroep is links. En je hebt toevallig een rechtse gast te gast En dan is het weer helemaal rechts. En ja, mensen die zo'n televisieprogramma aan het kijken zijn... die hebben een bepaalde mening. En die is dan bijvoorbeeld rechts. En die krijgen dan zo'n linkse prietpraat weer voor een kies. Wat dan linkse omroep? Nou, daar ga ik niet meer naar kijken hoor. Dat bevestigt mijn theorietjes niet. En zo krijg je dat allemaal weer gedoe. Het was vroeger toch wel anders met Sonja, weet je dat nog? Ja. In de tijd. En uh, met, uh, met Jan Lemferink. Ja. Ja. ja. Maar je had vroeger eigenlijk had je maar alleen Nederland 1, 2 en 3. Nou... Ja, klopt. Waar? En Sonja komt, geloof ik, dat hoorde ik vanochtend. Maar één keer, terug? Één, één keer in de twee weken... Ja. kom ze op de televisie. Ja, dat, en dat blijf je bij. En niet in de avond. Nee. Uh, en, op, en op één kijken blijft je en er niet bij. En Catherine Keil. En wat oh, dacht je van de overvrouw Ja, dat, zit ook, al in, dat ja. zit ook alweer weer in Amerika natuurlijk. Ja. Maar tegenwoordig heb je bijna op elk... Te, een beetje een respectieve televisie uh, uh, net... heb je al een talkshow. Ja. Met allerlei theorietjes over het leven. En dat willen mensen ook natuurlijk. Ja. Theorietjes horen. Ja. ja. Er, er, er wordt te veel geluld op tv. Dat is ja. een ding dat zeker is. Ja. En uh, komt er iemand terug op televisie? Bij de commerciële ja, nou ja uh... Kijs van Nieuwkerk. Ja, ook dat. Ja, maar ja, ja. uniek. Onze, onze meneer Milders die wil dus 1, 2, 3 weg hebben. Dit dus ja. is het begin. Het ja. is het begin van het einde. Ja. Ja. Nou nee. nee, er gaat toch zoveel veranderen. Want de VVD is namelijk ook weer aangeschoven, hoor ik. Nou, Het wordt, uh, het wordt een hele rare doendegam. Goed, ja. goed, uh, goedemorgen, die is al kleeft. En straks, nee, onder andere, uh, Zandvoorts nieuws en de geschiedenis. Eerst maar even, ja, die kunnen niet uitblijven. Toch een beetje plaatjes met een kerstgevoel, oh. hè. Daar gaat hij weer op zijn paard, dan Auerbach. Waiting for a song. Ik been gevallen, ik ik ik ben Yeah, one Hey, sorry, nee, hij zit er nog wel in, maar hij is er nu even uitgestapt om deze muziek te maken. En dit is trouwens ook al een paar jaar oud. Dan Auerbach en Waiting for a Song. En dat is een kerstplaatje dan, denk ik, want zo klinkt het wel, deze plaat. Het is de zaterdagmorgen, het is donker in Zandvoort en het is een heugelijke dag vandaag. Want het is vanavond een, een vrijwilligersfeestje. Een feestje, yes. Ja, ja. ja echt. Als is... alle vrijwilligers in Zandvoort zouden stoppen, dan zouden heel Zandvoort stoppen. Er zal, zal stilstaan, dus dat moet gevierd worden vanavond. En uh, wij zijn daar ook bij aanwezig. Voor het heb, eerst in 30 jaar. Heb je de smoking al klaarhangen? Ik zit te kijken. Ik heb twee, ik heb twee smokings eigenlijk. Ik heb het Testbeeldpak van Nederland 1. <laughs> en ik heb ook het pak van. Hoe uh, uh, heet het ook weer? Uh, de de Pac-Man pak. Heb ik ook nog een Pac-Man? Ja, het dus, dus zijn van die gasten oh. die ook het graspak hebben ontwikkeld destijds. Oh. En die hebben allemaal van die grappige pakken gemaakt. En af en toe koop ik er dan weer eentje van. En ik denk, oh ja, pas geleden hadden we een Nederlands thema bij een of andere feest. Nederlands thema en ik nadenken. nadenken. Nou, zo'n zo, zo pak van Nederland 1. Klaar. Ja. Nederlands thema. Ja, dat is het zeker. Het, het, uh, en die jongere ja. generatie komt er naar je toe. Wat heeft, wat heeft u aan, meneer? Wat ik, is het? Ja, ze ja, dus weten het niet wat het is in nee. het nee, testbeeld. Ik krijg altijd leuke reacties. Zeker met het Pac-Man pak. Ja, van, ja, ik moet toch altijd even zeggen. Wat heb je een leuk pak aan? En kijk. En voor je wedstrijd met de meest mooie uh, mensen. Ik, wil ik nog vrouwen zeg? Nee. Mensen te praten. Ja. <laughs> dat is toch een leuke begin vanavond. Met altijd. Uh, zij haar persoonlijk. Met zij haar. Met mens. CH. Ja, een richtige mens. Ja, maar, bij ons op het werk is het trouwens wel zo. Van, uh, dat uh, we, uh, we besloten hebben om vrijwillig als uh, ambassadeur van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid... Ja? om uh, inderdaad dat hij haar of uh, hem zijn erachter te zetten. Ja. Om mensen uit te nodigen van als zij uh, de, uh, wel of niet willen zeggen... of ze een andere, uh, ze, zeg, andere seks uh, willen aanhangen of juist geen seks... dat ze dat gewoon ook eronder kunnen zetten. Oh, okay. Dus even mij staat u ook zij haar. Om, ja? Ja, toch wel. Oh, ja. Nou, nou, wel. Moet ik dan nog even aanpassen? Ja. Precies, en onder elk lullig briefje komt dan zo'n verhaal. Zo de het of hun. De Ja. Oké, sorry. Van doorstrepen wat niet nodig is. Ja. <laughs> Dat is ook wel leuk. Ja, maar ma maakt niet uit, ik ben natuurlijk een uh, vijftige die natuurlijk blank is en geld heeft en nergens problemen mee heeft. Dus die heeft er altijd een lekkere makkelijke theorie die oh, oh, Maar overheen. Marco, wat heb je wat houdt je in? Nou, bezig? Ja, onze lezen. als we het toch over die jongeren hebben, de lechtvaardigheid van Nederlandse, dan noemen ze ook weer gelijk de leeftijd. 15 Ze ja? gaan verder achteruit. Ja, ik had gehoord, het is echt dramatisch. Ja, maar ja, is dat een motivatiecrisis? Want ja, kinderen worden tegenwoordig grootgebracht met het idee dat het vooral leuk om leuke dingen draait. En dan denken ze ineens van, hè? Lezen is niet School. leuk. School, dat ja. is toch niet leuk? Nee. Dus daar ga ik niks aan doen? Nee. Le ja, leus. Mijn, mijn dochter had laatst ook... Ja, ik, heb wat, ik, ik zit mij beetje te vervelen. Ik heb voorgesteld om te gaan lezen. Nou, dat ze heeft een boek uit de kast gepakt. Ja. En nu uh, is ze aan het lezen. Maar ja, ze is elektrisch net als ik. Dus oh. dat wordt helemaal niks. Natuurlijk een boek lezen. Dat wordt helemaal niks. Ja, dan krijg je dus die voorlezenboeken. Voor die... Uh, die uh, het oor naar binnen komen. Ja, maar ik, ik heb ook zelf wel... Oh, je moet ook wel een beetje worstelen met een boek, vind ik. Dat hoort er wel een beetje bij. Kan je een beetje... Ja, ik heb ook wel een aantal boeken gelezen. Ik denk dat niet verder komt dan twintig, hoor, in mijn leven. Dat ik ook heel veel dingen gof via de radio. Tot de ja. Dag. Ja. ja. Dus uh, ja, dit, ik ben heel slecht in lezen. Oh. Echt. Dat is, uh, de krant uh, lukt me nog, maar verder mm. laat het maar even. Oh, goed. Okay. Maar goed, het niveau is dus heel slecht. Komt het ja. ook niet om door een andere cultuur die we in Nederland uh, nou ja, krijgen? Uh, uh, Jij legt het me in de mond. Uh, yeah. uh, ja. Nou, dat zou zomaar eens kunnen. Ja. ja. Ik hoor net uh, namelijk dat we in Rotterdam uh, Palen hebben. En daar hadden ze van de jaren 60 flats, ze flats staan. En een van de kroegbaas hier al jaren zijn. Kroeg daar heeft sinds 1975, geloof ik. En die in het begin waren het gewoon allemaal Nederlandse gezinnen in die flats. En, en toen kwamen er een gegeven moment, toen kwamen uh, uh, Surinamers daar en nu uh, Antillianen. En, uh, mm -hmm. en die creëren allemaal een eigen bubbel. En ook als ze naar school gaan, ja, als er dan een paars, uh, paars zaterdag, nee, vrijdag wordt aangekondigd nou, jezus, dat past niet helemaal bij ons geloof. Nou, dan hou ik mijn kind maar even thuis. Want dit is zo'n westers, dat, daar zijn we je? nog niet aan toe. Oh, ja. En dan krijg je dus uiteindelijk dat ze zich toch niet aanpassen. En dat is ook wel moeilijk, want het ligt soms heel ver uit elkaar. Nee. En dan heb mm -hmm. ik nog de taal. Nou, alles mm -hmm. bij elkaar. Blijft het uh, gesegregeerd, hè? Precies. Jolande, ja. jij hebt met de vissen? Ja, ik, er is een... Uh, in België is er, uh, volgens mij... De, de, de, de waren uh, inwoners van de, dienst, ja? van de buitenwijk van de Australische stad Sydney zit niet dus. Iets verder weg. Yeah. En die waren ontzettend. ontzettend. Want er was het aquarium buitengezet door uh, een buurtbewoner. Om uh, van gratis af te halen. Yeah. Maar er zaten nog vissen in. Ach nee. En die leefden ook gewoon. Yeah. Ja. Ze waren helemaal ontzettend. eigenlijk. En ze heeft... Uh, oh mijn god. Uh, een, een foto op Facebook gezet. En schreef erbij. Er zitten nog vissen in het aquarium. Kan iemand ze redden? En dan snel kwamen er heel veel reacties op de foto's. Maar, uh, maar ja, ze zeiden wel uh, dat een van de vissen was een peppermint brist. Bristol-Nose catfish. Dat is een vis die een Duits zou kosten. Oh, dus het is nou, wel bijzonder eigenlijk. Haal hem mee. Pak hem ja. mee. Ja, wat, wat, oh ja, die ja, is ja, ook weer zo in de, in de categorie woken. Normaal worden ze zeg maar door het toilet heen gestoeld. Ja, ja. En nu staan ze buiten. Neem ze alsjeblieft mee. Nee, dan is dat ook weer dierenleed. Heb die je ja, de vis helemaal ja. niet in de gaten, joh. Ja, die vis die zit er achter het glas. Dat is hartstikke heet. Ja. Dan moet het glas ingeslagen worden om ze te redden. Oh. <laughs> maar ik, vind, ik heb ook altijd, als ik dit verhaal hoor van jou... Van, ...spoel ze door de wc. Ja. Dat ik altijd nog denk aan de verhalen... ...ik weet nog steeds niet of het nou een broodje apen is of niet. Dus dat er bij IJmuiden dan aan het eind van alle riolen... ...dat daar echt de mooiste vissen zwemmen. Oh. Oh. Ja, is dat Die worden door de wc gespoeld en zo. En die hebben zich daar voortgeplant en zo en weet ik veel. Maar ik ja. weet niet of het waar is. En ik zou wel eens weten, van wie gaat het nou eens voor ons onderzoeken? Nou, ja. Ja. Daar, laten we een ander uitje doen van de zomer. Ja. Ja. Laten we lekker bij drie ogen zijn. Gaan we de, ga, ja, je weet niet wat je oh. nog meer langs ziet drijft. <laughs> nou, ik hoor het al. Ik, uh, het is, ik heb er maar één ding. Al van die slier de wc-papier. en oh. zo. Oh, een vis. Oh, nee, het is een de rol. <laughs> ja. Goed, straks de zand voor te berichten. Lekker, rolletjes in het water. Heel fijn. Ja, de facties hebben er nu plaat. Pink op, Cool pink creations. New York's an insomniac It wouldn't even know where it should look But I just need a When it does wonders for your health And all you've got to do is take it slow De wereld van Tobak leeft. make op Full of Pink Carnations. Lunar Eclipse, zo heet de single. Alleen maar weer lekkere gitaarmuziek. En ze komen 17 januari naar de Paradiso. En dat is wel leuk. Maar het is uitverkocht. Shit. Als ik het had geweten, Paradiso is ja. ook om de hoek zo ja. om lekker omheen te gaan. hoef je niet eindeloos ver te rijden natuurlijk. Ga nee, je dan niet met de trein dan, als je naar Paradiso gaat? Ja, maar het is gewoon uitverkocht, dus ik hoef helemaal niet Nee, je hoeft niet, nee. ja, Ik Heb hoef je niet een kijk via zwak? Achter... Ticket... Sorry? zwak. Ja, ja, daar ga ik ja, wel even keek. kijken nog, want Zou dat vriegt mij er ook wel één, denk ik. Ja, ja. En het is 28 euro, dat zijn ook prijzen dat je denkt, ja, leuk. Leuk. Het zijn nu niet echt beginnende beens, want ze, ze bestaan al sinds 2010, dus uh, ah, ik is ja. al aardig aan de weg. Ja. Goed, daarachteraan Phoenix en, een, uh, en, en toch een kerstplaatje. Alone on Christmas Day. Altijd leuk uit die hele tragische platen dat je alleen bent. Straks onder andere nog stippenlift. Ik kan alleen maar huilen met kerst. Hé, ik zoek mm. ze uit hoor. Ik zoek ze uit, echt waar. Oh, <laughs> nou weet je wat ook uitgezocht is? De eh? top 10 van de top 2000. Oké, okay, ja, nou. Van het jaar. Verras me maar weer eens. Nou, wat denk je wat op nummer 1 staat? Oh. Volgende voor de voor de verandering. <laughs> Bohemian Rhapsody. Ik Ja, of bij Eagles. Ook heel telkens. Ja, vergoning. nummer 2. Ja, is dat nummer twee? Ja, de top 10 is niet veranderd En, en Danny, en Danny Vera staat die nog oh, ergens? Oh okay, nee, sorry, die staat op twee. Oh, die staat op twee, oké. Okay. Ja. Danny Vera, oké. Okay. Ja. ja, het is niet helemaal een, een lijstje dat aan mij nee. besteed is. ik vind het wel heel erg nee. leuk. Ik, ik heb hem wel weer ingevuld, maar de ook die enige, enige, waarschijnlijk in de top 3 staat is uh, Toffy Billy Joel met de uh, Pianoman. Ja. Want ja. dat vind ik dan wel echt een heel fijn nummer. Ja, Hoi. heel fijn. Ik hou nou. ervan. Jij ja, ja, niet, hè? Nee. Maar ik heb... Het lijkt wel of ik ook niks meer in de muziek kan ontdekken dan ook. Dan luister ik denk nou die is, gewoon, die is gewoon af, klaar op, in de kast. Dat zijn de platen die je eigenlijk het hele jaar niet hoort. En die hoor je dan, vind ik, einde van het jaar. Ik nee, heb toch het idee dat die, de die, de die oude platen toch elke keer voorbij gaan op een of andere manier. Oh. Okay. Nou, wij hebben een oude knar hier bij de radio. Het is meneer Warmerdam. Ja? En die draait dan op woensdag of zo. En, maar die draait dan nummers en die zijn echt heel oud. En ik vind het zo heerlijk. Oké. Okay. Ik heb ook wel eens via Facebook even gezegd van... Goh, ik heb van je genoten. Ja. Maar het zijn ook, want er zijn ook een heleboel pareltjes gemaakt in de loop der jaren, decennia. Ja. Ja. En als je dan inderdaad platen hoort van. dat ik denk, hey, het was in de tijd dat ik ging stappen. dan hebben we het over 40 jaar geleden. Dus ja. dan is het al muziek uit de oude doos, hè, natuurlijk. Ja. Dus, maar wat ik wel heel leuk. dat wil ik toch vertellen. dat vond ik heel leuk. dat ja? de Chef Special heeft een nieuw uh, nummer. Maar die waren. Bij een talkshow. En die uh, oh. hebben dus hiervoor hebben ze simultaan zwemmen gedaan. Ja, ik heb het gezien. En dat vond ik toch wel een heel leuk ja. uh, leuk stukje. Sympathieke Wendy was. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, die hele groep die doet het leuk. En ook uh, ja. dat, dat een van die zussen die deed het vroeger altijd. En die heeft hun oh, helemaal okay. geschoold. Ja. En van wie, nou, wie was nou de allerbeste? En uh, ja, ik weet die naam niet meer. Maar het was gewoon, ze waren allemaal wel heel erg trots dat ze dat gedaan hadden. Ja, het is leuk om te zien. In ja. nieuwe videoclip. Uh, hij is niet zo aanstellig als de rest van de muziek. Want <laughs> ik weet altijd een beetje... Ja, maar gewoon ze ja. Kwam met nog gewoon. Hè? Dus ja, ja, dat is wel ja, ja, gast. ja Hij is wel heel erg bevlogen met een of ander goed doelwaardige vriendin zet, deze Joshua. Ja, ja, dat vind ik op zichzelf wel mooi. Mensen die naast hun werk ook nog denken van... oh ja, ja het is leuk deze hobby, maar ik moet me ook nog eens voor inzetten. Nou, is leuk. het nou echt een hobby of ja, is het makkelijk? Dat is de vraag. Ja, dat denk ik. wel deze band redt het op. En een andere bekende Haarlemse, dat vind ik ook wel leuk. Die Jacqueline Govaart, die zit dan ja. in de groep die dan bezig zijn... Ja, die, zit, die zijn bezig nu om uh, de groep uit te zoeken... die dan uh, ons gaat vertegenwoordigen bij het Eurovisie Oh, serieus? Nee, ze, hebben, ze, ze zaten ergens in een uh, schouwburg of... Uh, en uh, ze waren al, ze hadden al 600 plaatjes geluisterd of uh, muziekgroepen geluisterd ja, okay. om te kijken van wie het gaat worden. Mm, Bijzonder, okay. hè? Ja, ja. Goed. Ik, ik hoop in godsnaam dat ze goed gaan overleggen. Ja. Dat niet iemand ja. komt die nog moet leren zingen. Nou, Zoals nee, twee ik, jaar geleden. ik ja. vind de Chuckie die zelf vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ja, ik al makkelijk. Ja. Jazeker. Pas maar niet het oude nummer van steven. want dat ja. hebben we nu allemaal wel een beetje ja. gehad. Wow. Goed. Ja, lekker. Lekker, ik, ik kijk u aan. En... Ja, ja, Dan eruit. mogen we 30 rijden als ik zo die. Uh, ja, ik hoorde het. Als, ja, sinds gisteren in Amsterdam. Ja, ja toevallig in is Amsterdam. Amsterdam geweest. Ja. Niet heel Amsterdam. Nou, 30. De grachtenvoordeel nou, vind ik wel dan, terecht. Dan rijdt de tram. Yeah. Die rijdt nog harder. Ja, inwoning gehaald door fietsers ook ja. allemaal. Ja. Ja. ja. Nou ja, de belangrijkste reden is natuurlijk het vergroten van de verkeersveiligheid. En het ja, en, terugdringen en het, van de geluidsoverlast. En ook het terugdringen van de zin om in een auto te gaan zitten. Oh, Want dat is het, is hè? Dat het? Ja, maar wacht, maar wacht even. Ik heb ja. een pakketje besteld. En dat wil ik wel morgen in de bus. Niet ja. dat hij dat, dat de hele dag bezig is om uh, door die, ja. die stad door te komen. Ja, maar het is wel. De, de, de rijpret wordt ontnomen. Want stel ja. je nou voor dat ze nou ook uh, snelheids. Uh, Limieten gaan doen aan de, aan de Grand Prix en zo. Daar kijkt ook niemand meer. Nee. Nee, nou dus ze mogen ik, ik, maar 50. Maar ze hebben al een... De, de, de Brussel en Parijs lopen al voor op ons. En het schijnt zo te zijn. Parijs sta je iedere dag gewoon vast in de file. Als je 30 rijdt, je komt niet verder. Nee. Nou ja, je moet wel... Het is nog steeds... Ik ben nog steeds verbaasd als ik om je heen kijk... Hoeveel blikken langs de kant van de straat staan. Echt zo ongelooflijk veel auto's. De een is nog lelijker dan de andere. Ja. Eigenlijk staan het allemaal lelijke voeten. En Als je kijkt naar het totale beeld, de wereld in is eigenlijk auto's en erachter staan nog wat huizen. En, ja, en het is gewoon het is lelijk, al die auto's. Ja. En de ene heeft er weet ik veel hoeveel geld voor maar toch Het totaalplaatje van al die auto's op straat is gewoon lelijk. En eigenlijk moet er iets ontstaan waardoor die auto's meer naar de achtergrond verdwijnen. Dat ze meer opgaan in het totale beeld van. Naar huizen. Ja. Nou ja, we moeten nou, eigenlijk auto's hebben die dan inderdaad kunnen hoeven, Dus dat die dan nou zweven en dat die dan gewoon uh, aan de achterkant van het dak gaan hangen. Dat onder... zou het mooist zijn, dan is het weg en is er meer speelruimte op de straat. Ondergrondse allemaal... garage. Ondergrondse garage. Is ja, er moet, moet totaal nog iets, heel iets anders komen, heb ik die. Maar ik ben, ik ben er mee bezig. We hebben het zo nog even. Volgend jaar, jaar wordt het uitgevoerd. Volgende week is het allemaal anders. Volgend jaar is het bijna alweer. Goed, oh, straks de Zandvoortse berichten. Wat gebeurt er hier in trein kleine Zandvoortje? Ja. Het mooiste plaatsje aan zee, zeg ik alweer. De Gova Zetters hebben een nieuwe CD uit en je hier, Cupid's It's ZANG Thema. Ik ben niet aan het slapen. Ik lig hier wakker. Ik ben nog steeds wakker. Jazeker. Dat is de bedoeling. Ik moet aangeven wat de bedoeling is. Goed, de Kovacetters hebben een nieuwe plaat en Duvet Thieves is hier te horen in de zaterdagmorgen. Het is er alweer tijd voor, jawel, Zandvoortse berichten. kijken even wat gebeurt hier allemaal in Zandvoort. De laatste platencollectie van de Bakels is naar het Noord-Hollands archief verhuisd. Ze hebben daar eh, nou, 1500 glazen platen negatieve hebben ze gekregen uit de familie. En het is drie generaties bakens die echt ongelooflijk veel plaatjes hebben geschoten in en rondom Zandvoort. Echt, je kan geen oude foto tegenkomen van Zandvoort. Oh, jawel, ja, er staat weer bakens onder. Tuurlijk. Uh, bakels heet dat, sorry, bakels. En uiteindelijk is dit allemaal gedigitaliseerd. Het loopt vanaf 1874 tot 1940 of zo is het geloof ik. Nou, ik ben ongelooflijk lang. En daar kan je dus heel veel geschiedenis uit terugvinden. En ze zijn nu bezig om dat allemaal op de Zandvoorts Museum internetsite te presenteren. Dat je binnenkort het kan bekijken. Wat leuk. Ah. En ik vind het wel grappig, want ik ben nogal van de geschiedenis. Regelmatig zie ik de Grasduin of ik oude plaatjes kan vinden van Amsterdam. Of van Alkmaar waar ik vandaan kom. Zin Maartensbrug Schagen. Wij hebben in de buurt van uh, Alkmaar de Niestad Beeldbank... En Nissan heeft bij ons in de straat gewoond. Uh, echt vanaf uh, 1900 of 1800, zoveel of zo. En uiteindelijk uh, die heeft hij ongelooflijk veel foto's gemaakt. En dat is ook echt leuk om in te zitten te kijken, gewoon. Want je kan nou. vinden, weet je wel. Dus uh, binnenkort is het op het Zandvoort Museum. Dus uh, Bakels uh, Glazen uh, uh, negatieve okay. collectie. Leuk. Ja, vertel. Ja. Nou. nou, er komt steeds meer groen in het uh, dorp. Ja, echt? ja. Dat vind ik ook wel heel erg positief. Ja, de, de winter, hè. Deze winter komt er meer groen in het centrumgebied. En daar waar geen ruimte voor is, daar zullen geen bomen worden geplaatst. Maar uh, daar worden ja, planten of struiken geplaatst. En dat is eigenlijk meer voor de verkeersveiligheid. En ja, er mogen ook niet bomen of iets ergens op, uh, op, op straat komen als er nog kabels of leidingen Onder het trotwaardelijk. Ja, wij hebben het in maar ook gehad. We hebben het ook aan de hand gehad. We wilden ze dus ook meer groen. Uiteindelijk is er een hele grote rode plantenbakken neergezet. met een boom erin. Oh. En dan kan je die plantenbak kan je gewoon ja. weghalen. of uh, als je wel uiteindelijk daar de grond in moet. Ja. Ja, dan kan je dat gewoon op die manier doen. Ze ja, hebben het bij ons ook afgelopen weken gedaan in Haarlem. Ja, uiteindelijk... Meer groen. Ja, vooral in uh, Nieuw-Noord komen heel veel speelplekken nog. en uh, ja, uh, vooral veel bomen. Ja. En er komt een nieuw ont ontwerp voor het Verzetsplein in 2024. En dat moet dan gerealiseerd worden in 2025. Oh, ben, dus. ben benieuwd. Ja. Daar woon ik om de hoek. Nou, kijk aan. Oh, Weet je we met het beeld waar ik toen ze elkaar tegenaan gereden ben in het donker... tegen dat muurtje eromheen. Oh, nou nee, die fles. Ja, nee, fles. Ja. Uh, al 170 jaar hebben we eigenlijk gezond duinwater hier in de omgeving. En op dinsdag 12 december is het precies 170 jaar geleden... dat in 1853 de eerste emmer duinwater... voor 1 cent per emmer als drinkwater wordt verkocht in Amsterdam. Nou, een hele bijzondere gebeurtenis. Dat moet natuurlijk gevierd worden. En, uh, maar het verhaal gaat dus dat op een warme zomerdag in 1845... de vrouw van Jacob van Lennep, jawel, die van de Van Lennepweg... Ja. En een glas helder duinwater inschonk. En, ze, en zei van, kunnen we dit water eigenlijk niet naar Amsterdam brengen? Nou, toen zijn ze eigenlijk ermee begonnen. En uh, ja, de, de toegang tot dit schone drinkwater... was on, van onschatbare waarde voor de volksgezondheid. Vooral omdat in die tijd gewoon ja, raar de stad tijdens Amsterdam. In die door het gebruik, gebruik van besmet water en het was natuurlijk ook geweldig ook, want je had ook in Heemstede dat je op een gegeven moment de blekers vaart, dat dus allemaal met duinwater en ze dus zijn natuurlijk in uh, Haarlem ze begonnen met bieren brouwen met het verse water. Ja. En nou schijnt het dus wel. Ik, ik ga misschien wel heen. Op 12 december kan je gratis deelnemen aan een wandelexcursie. Je moet je wel opgeven via de website van Waternet, maar dan, gaat dus, uh, dan ga je dus naar het infiltratiegebied en uh, iemand gaat er vertellen hoe dat allemaal in elkaar zit. En vanaf 12 december is dus, uh, is, uh, kan je daar een kopje koffie halen... en je kan er gewoon eens horen en zien hoe dat allemaal gebeurd is. En het is dus in, op het Haardemplein in Amsterdam... en bij de al uh, Amsterdamse Waterleiding daar. Ja, nou, kijk aan. Het Ik is vind het uh, wel een leuk iets. Het is weer niet de gestande vissersboot. Ze nee, zijn hè? al twee weken mee bezig. Ja. Vroeger, of, uh, uh, vorige week vroegen we ons nog af... is die eerste boot die als eerste daar kwam... Ja. is die nou al weg? Nee, die nee. is ook niet weg. Ik heb daar ook hele mooie foto's van gemaakt. Ja, dat ziet er heel bizar uit. Gewoon, vorige week donderdagmiddag ja. ze, zijn ze weer bezig geweest. Uiteindelijk nou, met hoog water, met KNRM er nog bij. sleepkabel van 1300 meter erbij... Een shovelbedrijf heeft een gulgegraven, gegraven gebroeders, Paap. Uh, die zit er wel meer bij het water. Die zit namelijk ook ja. in Echtbond en Zee, zit dus ook uh, bij het water. En uh, nou, uiteindelijk uh, is het niet gelukt. Mm. En nu zitten ze te wachten op springtij. En dat komt één deze dagen, komt de springtij. Oh, ik ben benieuwd. En dan maken ze nog een grote gul eromheen. En de Rijkswaterstaat heeft al gezegd... Ja, uh, ding moet weg, hè? Ja, Moppen. ja, ja. Maar die verlangen, hè? Ze ja. ja. Zelf. Nou, er staat ook een koek naast. Met een terrasje <laughs> Jezus, erbij. Oh dat ziet er echt heel gezellig uit. Dus uh, ja, ik heb... Ramtoeristen! Oh, ja, ik ben als ramtoerist oh. afgelopen te kijken. Maar toen, toen stond hij er niet, hè? Nog? Nee. Dat, uh... Ik kan er een kleine bijdrage gevraagd worden voor uh, zeg maar, de schipper, want die moet het allemaal toch gaan nou, kosten, denk idee ik. Ik denk dat er gewoon niemand aan boord is. Ja, maar okay. ja, ik denk wel dat ze je het, het wel goed dicht gedaan hebben. Maar voor de rest gooi, wat de... geld op, gooi wat geld op het dek. Gooi, die, gewoon een ja, paar euro. Je bent geweest. Ja. Bedankt. Ja, ik had ja. het idee dat er een crowdfund iets was. Maar oh, ik wel. weet het niet okay. zeker. Mm. Nou, geld op het dek mag ook. Hè? Ja. <laughs> ja. Wordt hij wel weer zwaarder. Jezus. En dan krijg je weer die los. Nou. Dan krijg je hem niet. Marco, jij hebt de laatste. Oh jeetje, ja. ja ik ja? Euh, ben eventjes afgeleid hoor. Ja, okay. Wat, mooie man in een blaadje. <laughs> nou, nee, dat niet. Maar de, nee, dat is de, dat is de Zandvoortse courant. Oh, nee, sorry, nee, geen oh, nee, Maar ik kan u vind. nog wel vertellen dat uh, gisteren is er een opening geweest... van de tentoonstelling van de kerststalletjes in het oude raadhuis. En ik, uh, ik had de eer om erbij te mogen zijn. Want we hebben daar gezongen met ons koortje... die volgende week ook in het dorp gaan zingen... Het was een erg mooie tentoonstelling, moet ik zeggen, van al die kerststalletjes. Ah oh, leuk. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik snap ja. Het. Ik ben zijn naam even bijd. Maar hij ja, heeft, uh... Kees Roos heeft dat georganiseerd. Ja. En uh, ik moet ook zeggen, van, het zag ook allemaal wel fantastisch uit. En uh, heel echt zo, sfeervol. Echt, echt, echt zo'n het meer. hè? Maar je denkt, nou, toch Ja, nou ja. nou kerststalletjes ja. verzamelen. Ja, ja maar het, het, het was indrukwekkend. Want ja, het waren, was echt in, in, in vier of vijf kamers of zo. En in het midden ook. Ja. En hij heeft toen officieel dan de bomen even aangestoken... En wij zongen op de achtergrond, zongen we kerstliedjes. Het was gewoon uh, ja, heel leuk. Ja, echt, je uh... ontkomt gewoon niet aan de kerstweer. Dat kan je echt ja, niet. Je ontlopen. moet het, je je moet het over niet. je heen laten komen. Ja. Tweede gedeelte van het rij van me straks. Meer Zandvoortse berichten. Is dat de boot? Mooi ik daar de boot? Nee, het is geen boot. Nee, ik denk er komt weer de boot voor de kust. Granaal of is het zeker. Paramour! Big Man, Little Dignity. De rest heeft gehad, denk ik, met een big man, een little TikTok. Dat denk ik zo een beetje de ervaring die je uh, he, kan hebben natuurlijk. Dus zaterdagmorgen, zweervol hier in de studio met allerlei kerstverlichting die allemaal weer opgehangen is. En elke jaar ben ik altijd verbaasd als de kerstverlichting weg wordt gehad. denk ik, jezus, echt waar? In al die kozijn hebben ze allemaal van die gaatjes met nou, nee, spijkers Nee, die spijkers geslagen. zitten er gewoon nog in, maar. Die spijkers zitten er gewoon nog in, ik denk, ach, denk... Maar ik. Maar ik, ik valt me nu ineens op dat in de... We zitten net alsof je in een etalage zitten. Ja. En dat er dan uh, uh, die snoeren langs die spijkers. Maar dan heb je ook een andere snoer met van die schitterende uh, lichtjes? Uh, flikkerlichtjes. Ja. Dat ja. doet me ik in die reclame. Prikkels! Prikkels! Ja. Prikkels! Ja. ja, ja. Hoe verzin is dat, hè? Ja, ja, ja het dat is wel, wel leuk. leuk. Het, voor elke doelgroep heb je bijna een reclame gewoon. Ja. Ik vind die van de Sinterklaas eigenlijk nog wat het leukste. Het meisje dat geïnspireerd door Sinterklaas. En dan ja. zelfs Sinterklaas wordt. Die die, ja, ja, ja, maar die hebben ze ja. eruit gehaald. Politie! Nee, dat vind ik echt leuk. Die hebben, ja, ja, die hebben ze eruit gekregen. Ja, om het korter te maken. Het ja. kost allemaal weer geld, hè, moet korter. Geef ja. het weet je, dat was een hoofdverhaaltje. Goed, het is zaterdagmorgen vandaag in de krant te lezen... wat vertelt de Telegraaf alweer? Een groot stuk sowieso met Jan Derksen... die natuurlijk ook een plasje moet doen over de switch met al die talkshows. Hij blijft gewoon lekker zitten op sbs 6... en hij heeft het goed voor elkaar. Hij spreekt toch wel een breed publiek aan. En uh, ook te lezen in de krant... Oudere zorg, klem in de nacht. Ze hmm. zitten denk ik in Amsterdam om te beginnen met... Uh, Ectes, Ectes, Ectes moet uitspreken, denk ik. Is een soort een zorg die ze 's nachts gaan aanbieden voor mensen die vooral vallen. Want heel veel oudere mensen, als ze eenmaal vallen in de nacht, ja, dan kunnen ze bijna niet overeind komen. En dan liggen ze daar de hele nacht en daar knappen ze niet van op. Nee, ik heb verschillende verhalen daarover gehoord. Ja, Echt mensen die dan wel twee dagen hebben liggen, weet je? Die, ja, die knop, ja, ik denk nou, ik hoef hem nu niet mee te nemen. Nee, Turt, je moet die knop altijd om je nek houden. Ja, ja goed. Maar ja, is er dan gewoon weleens. niemand die iedere dag even langskomt of belt? Nou, blijkbaar. Ik nee, kan me dat ja, volkomen twee dagen niet. Ik nee. heb ook mijn telefoon niet bij me als ik met de badkamer inga. Ja. Nee, als kan je je telefoon nog pakken, kan je nog op 112 bellen. En dan, uh, nou ja, daar is een ras zowel je deur open. Maar je bent in ieder geval gered. Nou ja. oh, dat is wel een tip. Dat komt, uh, je Ja, moet, ja. Je moet, ja. Ik doe, nee, ik maar. De meeste telefoons kan je gewoon... Ja, maar in de badkamer ja. gebeuren heel veel ongelukken op ja. deze uitgeleiden. Is, wordt dit echt zo'n out money priat Ja, Nee, nee. nee maar mensen, er zijn heel veel mensen ook die overlijden als ze nog eens naar het toilet gaan. En dan, uh, dan lijkt het wel alsof alle alle energie weggaan. En heel veel mensen zitten, worden dood op het toilet gevonden. Oh. Niet nou, iedere dag. Maar we gaan niet meer mobiel. naar de wc. Je doet een luier om. Ja. Oh. Ja, gewoon een luier om. <laughs> ja, Onder begeleiding dan. naar de wc als je boven de vijftig ja. bent. Nee, nee, ik ben ervoor. Nee, ja, gewoon goed. je telefoon meenemen. Ja. Ze zijn in ieder geval bezig om in Amsterdam dit op te zetten. En in de regio Rotterdam en Haaglanden ook omdat ja, er zijn toch heel veel mensen die dan uh, s'nachts vallen en dan niet kunnen worden gelanmeerd. Ik dacht zelf dat zo'n alarmknop al genoeg was. Maar nee. blijkbaar niet. Er moet nee. dus echt een, echt een organisatie voor komen. Maar ik denk toch dat mensen. Een soort, uh, uh, een soort chip moeten hebben in hun hand... en dat ze daarop kunnen drukken. En ja. nou, hij moet niet te, ver, te, te makkelijk... Je uh, moet hem dus niet in je wijsvinger doen... want die, die gebruik je te veel. Nou, hm. straks met die... Uh, Onder je uh, arm of zo? Uh, de AI-intelligentie. AI-intelligentie. Artificial. artificial intelligence. Ja. Je gaat dan toch vast een, een of andere app uh, uh, hebben... dat jij je mobiel bij je hebt... en als je zeg maar, op een bepaalde manier dat valt... dat hij dat kan registreren... dat hij automatisch dan uh, ja. iets belt... Ja, maar als je dan op een gegeven moment wilde seks hebt, dan komen er ook allemaal mensen aan. En dan doe ik, ik meestal sprake. mobiel, ik als, je van die trap, als je van die kast afspringt en zo, ja, dat ik, kan gewoon niet. Ik film dat niet meer. Dat is niet zo, uh, niet zo spannend meer. Nee, oké. Dan kunnen we dan wel wat anders spannends te vertellen? Oh, nou, vertel. Nou, vertel. Ja. Nou, wat, we hebben natuurlijk een stoelendans op televisie. Maar er is ook afgelopen week een stoelendans geweest bij de politiek. Ja. Bij de kamerleden hebben afscheid genomen... Mm -hmm. En uh, ja, er zijn ook nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd. Maar help me even. Ja? Uh, VVD, BBB, NSC en de ander. Die moeten allemaal nog aan, die allemaal nog aan tafel gaan zitten. Ja. Maar de ja? Tweede Kamer is al geïnstalleerd. Ja, nou, zo, ja, hoe ze gaan samenwerken. Dan komen ze misschien in de oppositie. Weet je wel. De, de, wie gaat okay. met wie samenwerken en wie gaat tegen wie? En wie houdt elkaar scherp? Ja. Zoiets is er de, denk ik een beetje. Okay. Ja, ik ik ja. moet ook nog steeds inlezen in de politiek. Op een gegeven moment dan snap ik het weer en dan laat ik het los en dan snap ik er helemaal niks van. Nee, vooral met zo'n zo stoelendans binnen de politiek. denk ik van: hè? Ja. Maar het leuke is wel, op, op een van die stoelen. er zit nu een zandwoordder, Mark Deen. Ja. Marco Deen. Marco. Ja, die, de, ik, ik, ik, de, ik kijk toevallig op Wikipedia en er staat ook al van. Uh, een Nederlandse politicus. En is niet weer Zandvoort voor Nederland En sinds 2015 gemeenteraadslid van Zandvoort aan Zee. Uh -huh. En sinds 6 december 2023 lid van de Tweede Kamer. Der Staten-Generaal. Ik vind het toch wel grappig. Oh. Het is bijzonder gaaf. Ook ja. die mensen ja. moeten volgens mij nog, nou ja, ik weet niet of hij heel veel moet leren, maar heel veel mensen ah, hij die heeft komen wel uit de het bedrijf aan het gezeten. Ik denk als jij dat soort dingen nog niet gedaan hebt, dat het dan nog veel moeilijker wordt. Want je hebt enorm veel lees voor. maar als het goed is, gaan andere mensen gaan jou helpen met uh, inlezen. Ja. Geef je de highlights? Zeker. Want ja. Je kan natuurlijk niet alles. Ik vind het voor haar, dan vind ik het al veel. Ja. En en voor Zand wordt ook al die stukken. Dat is ja. Echt niet normaal. En voorlichters heb je nog. Ja. Pluggers noemen ze ook wel eens. Ze dan allemaal alleen te doen. Dus uh, gelukkig nee. is ons land ook niet stuurloos als het kabinet valt. Hè? Want uh, anders zouden we nu ook al een hele tijd stuurloos zijn. Nee. Het moet wel doorgaan Rutte, met het apparaat. Ja. Rutte ja. doet nog wel iets volgens mij. Ja, ja. Had het ja tot die sluit. tijd. Ja, tot die tijd. Hier wordt, uh, ja, zeker. het wordt En hij is altijd scherp met opmerkingen Ik zeg, mis uh, bij Jair nog even. Ja, Had hij ja. over mijn Thijs van Nieuwkerk nog even een theorietje? Hij was blij dat hij terugkwam. Ja. Ja. ja. ja. Nou, hij en zegt... uh, en uh, hij gaat uh, cabaret, cabaretier worden, denk jij hier. Want hij zegt, hij is zo uh, glad. Ja. <laughs> dus ik ben benieuwd. dat het zou wel grappig zijn zou, dat hij in het paradies wil optreedt. Zoiets, ja. <laughs> Goed, straks de geschiedenis. En onder andere ook uh, weer Stamvoortse kijk, We hebben nog een lijstje met plaatjes die we nog moeten afwerken. Echt waar? Ja, dat moeten we echt doen. Durand Durand nieuwe plaats. Voodoo. voodoo. Oh, voodoo. Allichtje een naald er? Poppetje. Laat ik het versteken. Lady nee, Builders. Rise, Uit het nieuwe album van Duran Duran. Band. Simon Le Bond. Ja, al die films van uh, James Bond. zijn afgelopen weekend doe ik allemaal op de televisie ja. geweest. Ik heb alweer fragmentjes zitten kijken. En denk ik, Joe Connery in een tuinpak. Echt, doe even normaal ja. joh. Spoel je wel. Echt. En dan een beetje hip in zo uh, in, met zo'n het of zo geloof ik. En dan ook weer in zo'n serie. Ieder geval drie keer met een vrouw naar bed. En ik denk ik, ja, jezus. Dat er drie geen, keer? Vier dat er veel? Drie, met drie verschillende vrouwen. Meestal slaapt hmm. je drie verschillende vrouwen... slaapt hij dan... Zo. In anderhalf uur? Ja, in anderhalf uur. Ja, dat is knap. <laughs> Ik heb het geprobeerd. Lukt het lukt echt niet hoor. Ja. Nou, uh, serieuze mate, materiaal nog even wat speelt in de wereld. Natuurlijk. Er is uh, ge, ge, gestemd bij de VN en ja, uh, helaas uh, geen staak het vuren. Goedenavond. Het werd min of meer al verwacht. Een resolutie van de VN die oproept tot een staakt het vuren in Gaza is niet aangenomen. Het is niet aangenomen en ze denken dat het niet goed is en dat Hamas steeds meer voet aan de grond krijgt. Ik weet niet waar ze dat vandaan hebben. Maar goed, gisteren op uh, Nieuwsuur, gisteren ja, om half, half tien, was uh, Francisca... Uh, Albaniza. En zij is een uh, rapporteur van de VN. En aan haar werd ook gevraagd. Is het allemaal wel, wel goed wat uh, Israël aan het doen is? Weet je wel. Uh, ik bedoel, uh, ze heeft het recht om zich te verdedigen. Is it credible? After the, that Gaza has been completely, if, almost completely destroyed. There is no possibility to resume civil life in Gaza after 62 days of heavy bombardment. There are 16.000 people who have been killed. En 90% van hen zijn civiliën. Helemaal 7000 kinderen zijn killed. Dit is niet genoeg om te that dat deze militaire operatie absoluut unlawful. is. Zij was echt heel erg duidelijk. En, en unnecessary. Ja, ja, unnecessary. gewoon. Het is echt bizar gewoon wat daar gebeurt. 17.000 is nu de, de aanget aangetikt hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En dat moet gewoon doorgaan. Ze moeten Hamas helemaal uitschakelen... Gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dat denk ik ook. Ja. Dit gaat het is maar echt dit, echt, uh, is, dit. dit is echt bijna een nekslag weer voor ja. Israël zelf. Ja. Uh, ja. Ten opzichte van de wereld. Ze worden ja. nu bijna net zo uitgekotst als Rusland is uitgekotst, ja. eigenlijk. Als je het goed bekijkt. Ja. En, en, en dan snap ik best dat Joodse mensen hier in Nederland te maken hebben met allemaal antisemitisme. Ja. En dan ook nog dat feest wat gevierd moet worden. Shaluka. Ja, ik, ik denk dan echt, houd er even mee op. Doe dat even niet. Vier het wel, maar blijf een beetje low. In stilte. Ik nee, low, ja. En kom dan ook niet op de televisie met al je verhaaltjes. Doe, blijf even gewoon uit beeld gewoon. Want ja, Joodse mensen, als die ook zo voor de Israëlse staat staan... Dan, dan krijg je dit soort reacties gewoon. En ja. wat, wat de Joodse mensen de afgelopen jaren, decennia, mee hebben gemaakt... is het drama, zeker weten. Mm. Maar ja, je wordt nu gelijk getrokken met Israël... als je daarachter blijft staan. Neem even af afstand, zou ik dan denken. Ja. Dat is, ja, ik vind het bizar gewoon. Ik vind het heel uh, ingewikkeld allemaal. Dit kwam ook zo bij me binnen... omdat ik, uh, de eerste Indivada staat vandaag in het geschiedenisblokje. Dat startte in uh, 1987 volgens mij... En als je uh, uh, leest wat daar is gebeurd toen ook, dacht ik ook van ja, het, het, het is, er moet toch wel iets gaan gebeuren aan de Palestijnse zaak. Dat kan gewoon niet zo doorgaan. Nee. Dus, nou, straks meer over nog even iets om te relativeren. Leuk? Ja, ja. ja, ik heb wel iets. Uh, er is een podcast en die heet uh, Jagen of Juichen. Ja. En, uh, of nee, Juichen of Jagen, de wolf in Nederland. Dat zijn dus twee uh, mensen die... Uh, Wouter Hoving en Jeroen Kelderman... en die uh, hebben het ook over, over van... Uh, dat, moet je nou schieten of niet met al die wolven? Yeah. Maar eigenlijk zeggen zij weer van... als er grotere stukken natuur gecreëerd wordt... zoals op de Veluwe... Mm -hmm. dat, die, dat die wolven dan gewoon inderdaad... Dat, dan hoeven er geen jagers meer te zijn... om uh, de veestapel in bedwang te houden. Nee. Ik denk van oké, okay, ja dat snap ik. Maar ja, hoe hou je die... Jagen de wolven op de Veluwe... En hoe hou je ze bij de boeren weg? <hakt> dat is het moeilijke. Want dat snappen ja. ze niet. Nee. Eh, dus, uh... Er moet gewoon een plan geschreven worden. Wat is de bedoeling met Nederland qua natuur? Er moet gewoon een plan over worden neergelegd. Nou ja, dit is het. En daarvoor moeten we zoveel diertjes die hebben, daarvan zoveel diertjes. En dan nou, moet, die, moet die in de gaten houden. En die moet die. En dan moeten we het om de zoveel tijd meten. Het moet allemaal wel gestructureerd worden en ja, gecreëerd worden. Ja, maar ik heb toch wel uh, zo van... Oh, ik wil toch wel eens gaan kijken of ik uh, die podcast een keer kan luisteren. Het heet dus Juichen of Jagen. Oké, okay, nou, dus, even, uh, even een tipper. Ja. Dus, uh, nou goed, Marco? Nou, het laatste, ja, Cher, die, heeft, uh, die is een beetje stom geweest. Je hebt auteursrechten op muziek, ja, ja, hè? Oh, nou, ja, ja, ja. Zij heeft dus een riedeltje tekst uh, geschreven... destijds voor haar hit Believe uit 1998. Maar dat heeft ze niet laten vastleggen. Dus met andere woorden, zegt Cher, als ze dat wel had gedaan, dan uh, zou ze een paar honderdduizend euro rijker zijn geworden. Maar dat denk ik, een paar honderdduizend ja, euro. Is dat is echt klein geld. Toch genoeg. Ja, zeker, klein geld. Of moet er toch weer iets ja, gecorrigeerd maar ja, worden bij dat Dat is genoeg hè? Sommige mensen hebben gewoon duizend, tweeduizend ja. dollar of euro per dag nodig. Ja. Kijken dat wij het nou redden met 30 uh, per dag. 30 ja, euro per uur. <laughs> ja, per uur maar ga je ook zij heeft dus eigenlijk geen, wat hebben ze geen patent aangevraagd op believen? Nee, uh, dat is de dus refrein. Uh, dat is een stukje van, uh, ik ga, ik ga, jongens, ik, ik ga niet zingen. Nee? Maar het zijn uh, lullige woordjes van I had the time to think it through and maybe I'm too good for you. Nou, dat heeft ze dus niet laten vastleggen van, hé, hey, dat is mijn tekst. Ja. Nou, overige mensen hebben dat wel op het platenlabel oh, weten te persen. Okay. Die de, hebben geld gekregen. Maar doe je, automatisch doe je dat toch? Als je het geschreven staat jouw naam erbij. En is het toch ja, viaal. misschien viaal. was ze wel in de Zevende Hemel. Je weet het niet. Maar, maar ja, het is toch moeilijk? Want als je, als je bijvoorbeeld zegt. dan zeg ik tegen jou ja, van toen ik je zag. Ja? Yeah. En dan zeggen ze van. Ja, nee, dat mag je niet zeggen. Want daar is er toen een plaats van gemaakt. bij uh, die, die, dat voetbalclubje, weet yeah. je? En dat ik denk van ja. Mag je nou niks meer zeggen, want overal zit er wel een patent op of zo. Nou, ik vind dat wel een beetje ingewikkeld dat... hoor. Nee, maar hoor. als je het gaat uitbrengen, en als je er geld mee gaat verdienen... ...dan ik ik "Ho, wacht even. Ja. Dat is mijn tekst. Dat is de, mijn tekst ja. gewoon. En dan kan je nagaan. er hebben 30 mensen aan dat nummer meegeschreven. Zij zou nummer 31 zijn. Maar die 30 mensen die krijgen gewoon centjes. 30 ja. mensen hebben meegeschreven aan zo'n nummer. Ja, ja. Net als Mariah nu, hè. die zit ook weer de cash in. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, maar dat is ook wel een leuk nieuws even over Mariah om te ja? vertellen. Want zij is verstoten met haar kersthit All I Want For Christmas. Want? Nou ja, dus we hebben een nieuwe. Dat is uh, een oud nummer, wel te weten. Rocking Around the Christmas Tree van Brenda Lee. Dat oh ja. staat nu helemaal op Ja, die is leuk. Ja. alles. Yes. Maar dat ja. komt misschien wel door die reclames van de supermarkten. Oh, dat zou zo maken. Volgens mij is die daarbij gebruikt. Oh vandaag. Ja. Het ja. zijn wel hele oude bakken nummers, hè? Ja, wel Jezus, gezellig. Echt heel erg. Ja, goed, er steeds van een sfeertje. En het sfeertje van Kerst is toch altijd weer van uh, 100 jaar geleden of zo, een beetje. We willen toch altijd een beetje naar Dickens-stijl terug. Ja. Dat lijkt het ja, wel. Ja. Lekker koud bij het vuur zitten en warm worden. Oké, okay, laatste plaatje voor 9 uur. Hey, in bed until the tears dry. Don't listen to slow songs, they make you cry. Tenum, oh it's memorized. Tips for the rest of your life. Don't look